Het is twee uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Bij het Griekse eiland Lesbos is een boot met vluchtelingen vergaan. Er waren 28 mensen aan boord. Voor zover bekend is er maar één overlevende. De lichamen van 20 mensen zijn inmiddels uit zee gehaald. Naar de andere wordt nog gezocht. Het schip was vanuit Turkije op weg naar het Griekse eiland. Ongeveer anderhalve kilometer uit de kust verging het in zwaar weer. De vluchtelingen kwamen volgens de enige overlevende uit Irak.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 Op het eilandje Razende Bol bij Tessel is nog een walvis aangespoeld. Het is een dode potvis die ligt op een paar honderd meter afstand van de bultrug die daar woensdag strandde. De burgemeester van Texel heeft de polshoogte genomen. De politie houdt belangstellende weg bij het eilandje. De bultrug is nog in leven. Gisteravond hadden twee dierenartsen de bultrug een slaapmiddel gegeven om hem sneller dood te laten gaan. Maar vanochtend bleek dat hij nog leefde. Het dier krijgt vanmiddag een tweede middel. Het ministerie van de Economische Zaken heeft daarvoor stoer toestemming gegeven. DVDA, VVD en D66 willen dat er een filmtop komt... omdat Nederlandse filmmakers oneerlijk zouden worden beconcureerd. De ministers bussenmaker en Kamp zouden moeten overleggen... met het Filmfonds, de bioscoop exploitanten en de beroepsorganisatie van acteurs. Volgens de politieke partijen moet worden voorkomen... dat filmmakers naar het buitenland vertrekken... waar het goedkoper is om te filmen.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 Dit is Radio 1. Tros Autoshow. Presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. Yeah. Ja, welkom bij de Tros Autoshow, het autoprogramma op Radio 1. Ik ben Bas van Werven en naast me, zoals elke week... de grote man achter Cross Magazine. Ja. Zelfde. Carlo ja. Bransen. Jij kunt ja. ook een beetje voor de kerst een beetje goed gevoel meegeven. Hè? Ja, maar ik ben, ik ben door de mand gevallen. Ik ben Open. net incognito ge, ge, gefotografeerd in een showroom van Ferrari... terwijl we als blad gedischt worden door dat merk. Ja, dus je met toch stiekem gaan kijken. Toch stiekem gaan kijken. Lange we gaan jas, toch een zonnebril op. Al op. Zon ja, op. Maar ja, die, ik werd toch gefotografeerd. Ja, en zo Broert. gaat dat. We hebben als gast vandaag Hans Hugenot. En dan denkt u, wie is Hans Hugenot? Nou, voormalig topman van Spijker. Tegenwoordig vooral investeerder en veel belangrijker. Een autogek die echt al vanaf zijn geboorte... zo'n beetje benzine door de aderen heeft. Coureur, verzamelaar van mooie oude auto's. Dus we hebben echt... Eigenlijk drie uur om te praten, maar we kunnen maar een half uurtje Hans, helaas. Drie uur is te weinig. Dat is te weinig, ja. Dank je wel dat je er bent. We gaan uiteraard rijden deze keer met de nieuwe Porsche 911 4S. Sneller en duurder dan de gewone 911 en vierwielaandrijving. En de vraag is: is dat allemaal beter? Maar eerst gaan wij, Carlo, naar het autonieuws. Ja, en we hebben niet heel veel. Dat is, Want het heel is de tijd van het jaar, hè? Ja. Maar wel belangrijk is de komst, jongens, het gaat nu echt gebeuren, van een eerste serieuze uh, Chinees merk: de Koros. Klinkt niet eens zo beroerd eigenlijk. Q-O-R-O-S. Het is dus niet als Great Wall of uh, nee. brilliant. Nee, nou zo heet het misschien in China wel. Dat weet ik niet. Nee. Maar in ieder geval, ze hebben er over nagedacht. Begin 2013, dus, dus over een paar maanden... dan staan mm -hmm. gewoon de eerste modellen hier. Ze beginnen met een compacte sedan. Maar ze hebben ook wel een aardig prototypeje... Een soort van toekomstig topmodel uh, laten zien, althans op schaal. En die lijkt, dat zal misschien uh, Hans Hugholz ook aanspreken... die lijkt een beetje op de Saab Phoenix. Phoenix, die is getoond een paar jaar geleden als uh, de toekomst van Saab. Oh, ik begrijp dat de Chinezen het nu alweer gejat hebben. Uh, nou ja, of er, zijn, of er lopen lijntjes, hè? kan ook natuurlijk. Je weet het niet. Ja, of er is ergens een deal met dat Phoenix-platform uh, gedaan. Precies. Precies, Aha. maar hij heeft, er, hij heeft er iets van weg. Nou en of. En het gekke is ook dat de, de PR-man die dit allemaal ons doet toekomen... Dat is ook weer dezelfde als toen destijds. Myself. Ik, ik, ik wil hier niet suggereren dat hier uh, lijntjes lopen. Maar ja, je weet het niet. Hè, je doet het wel. Je suggereert het. Is, is, ja. Uh, ja, zie het wat Bas, in. verder heb jij een vriend gevonden in verder Makinga. Dat is een twitteraar. Dat is een medium wat jij niet erkent. Nee. Maar je hebt er wel een fan op. Ah. Want die zegt uh, die, die, die, die, die, die, die, die snelheidsbegrenzer op die Prius. Die moet er nou eindelijk ja, eens komen. komen. Snel, op Prius en vrienden. Geen belasting, geen snelheid, zegt hij. Ja, met andere woorden, als je geen belasting betaalt... dan moet je gewoon 80 op rechts op de weg rijden. Want dan kunnen de Porsches er voorbij. We kunnen het zeg maar ook zo. maximeren aan brandstof. Dus als je gewoon meer dan 500 liter brandstof per jaar koopt... met je Prius... Ja. dan verlies je daarmee de aanspraak op je belasting. Ja, dan ga je in het buitenland denken. Dat schiet er allemaal helemaal niet op, Ja, nou, ik vind je een nee, nee, nee, idioot. Nee, nee, nee, nee, nee. Weet je wat er tegenwoordig ook links voorbij komt? Honda Insight... Toyota Auris. Al de ja, dingen waar hybride waar op waar staat. dan mee dat je ingehaald wordt? Maar je houdt ja. maar aan de snelheid. Maar het is een hele oude. Ze hele oude, dat is waar. Ja, ja is hele Die oude. rijdt eigenlijk achteruit. <laughs> daar hoog in de, motor hoog in de drie, dan wordt er gewoon, Prius komt er gewoon uh, vol voorbij. Okay. Overigens, over snelheid gesproken, jongens. De A2, daar moeten we het nog heel even over hebben. Het is <laughs> jouw wekelijkse pijnpuntje. Ja, ook. maar nou, het, het was toch de... niet zo lang meer. Nou, ik, ik mag het hopen. Want het is nu dus zo gebleken dat die trajectcontrole... Daar mag je dus nu s'nachts met 130 doorheen. Mm -hmm, mm -hmm. Maar dat is niet zo. Want de eerste paar kilometer van die trajectcontrole... is nog steeds 100. Met andere woorden, jij denkt trajectcontrole in. Ik ben gisteren nacht teruggekomen uit een uitstekende uitspanning... in Amstelveen, mm -hmm. waar jij ook was, Bas. Alleen ik moest richting Breukelen. Ja. Maar niet, dus ik ben hem gaan rijden. Maar je hebt dus de trajectcontrole. Je denkt, oké, okay, 130, want het is s'nachts. Ja. Maar dan de eerste vijf, zes kilometer. Zijn nog honderd. Zijn nog honderd. En dan ineens zie je geen bordjes met honderd meer staan. En daar mag je 130. Ja, je weet hoe dat heet. Om budgettaire redenen. Exact, Hans Hugo. Het, het is dus zo dat mensen inmiddels... gewoon ja. uh, uh, uh, uh, uh, boetes hebben binnen. Die denken... Ik heb, ik heb te goed 100, te zijn. 126 gemiddeld gereden dus. Maar die hebben drie, 300, 200, 300 euro boete. Dus, nou ja, weet je... We zijn voorstander van 130, maar doe het wel duidelijk, meneer Opstelten... Ja. Ja. Want dit in. is natuurlijk vragen en moeilijkheden. En natuurlijk denkt nu iedereen dat hij dit zo onduidelijk heeft gemaakt vanwege de centjes. Uh, Ander nieuws is dat Nissan uh, zegt wij hebben werelds best verkochte elektrische auto. Want we hebben 46.000 Leafs wereldwijd verkocht. Nou als je nou weet dat die auto twee jaar... Op de markt is, mm -hmm. is dus gemiddeld 23.000 23. per jaar wereldwijd. Op een op een autoproductie van, nou wat zal het zijn, uh, 30 miljoen, 50 miljoen. Ik, ik weet het niet eens. Al oh, meer, denk ik. Hans Hugo zegt nog wel meer. Dus weet Maar, ja. maar best verkochte elektrische auto. Ter wereld. De, dit weekend in de showroom. Voor de mensen die niets te doen hebben vandaag meer. Uh, de nieuwe Range Rover en de Fiat 500L. Ik geef het om maar even mee. En dat geeft ook weer een beetje aan dat wij de goedkopere auto's niet schuwen, Bas. Zeker. We hoorden op Twitter nogal eens uitgemaakt voor rechtse ballen en vreselijke spraken. En, en dit en dat. Voorkomen terecht. Vandaar, voorkomen ook, terecht. vandaar <laughs> ook dat, dat Prius-besje. Ja, dat vind ik ook. En het moet ook. Links-Nederland blijft vooral luisteren. Ja, want ik ook. Blijf ons al, gewoon al, ook naar een melding. sturen. Het zo lekker erg. Ja, ja, en jongens. we hebben echt lekker een half uur zijn tijd. En ja, het doe, blijft en, altijd rechtsbanden. Het gaat altijd over deuren. Dus ja, jammer. En Twitter dit ook, dames en dat ook? Uw ergernis, uw ellende, scheldkanonades. Heerlijk. het allemaal op Twitter. Uh, nou, een van de laatste nieuwtjes die ik heb. Mm -hmm. uh, Renault uh, is een Frans merk. Nee. We weten allemaal dat het met de Franse auto-industrie niet zo goed gaat. Dat klopt. Maar ik ben terecht geweest door, ook door iemand op Twitter die zegt van... joh, luister, Renault doet het in verhouding tot Peugeot en Citroën wel. Heel goed, want die zijn zwaar bezig in het Oostblok, in Brazilië, in, in allerlei landen. Zoveel meer dan Peugeot, Citroën. Dat is ook helemaal waar. Sterker nog, ze hebben sinds vorige week een meerderheidsbelang in Aftovas, dus Russische Lada-producent. Ja. Uh, wel even de grootste producent uh, in het Oostblok die er is. Dus, uh, Zou Lada hier... dan terugkomen onder de vlag van Renault? Dat is net als Dacia bij Renault. En... Nou, Ik denk, dat ze, ik denk dat, misschien dat de Dacia's daar uh, uh, onder de naam Lada verkocht worden. Want daar is natuurlijk nog wel een merk. Ja, wat, uh, ja. wat, wat, wat. Wil je nog iets hebben? Of, of zal ik ermee stoppen? Uh, heb je nog één dingetje? Want dan hebben we nog Tesla. We horen van alles over sluitingen en toestanden. Maar de nieuwe merken, de, de old school gaat slecht. Maar Tesla gaat gewoon in Tilburg een eigen distributiecentrum voor heel Europa openen. En dan gaan ze ook de auto's die uit Amerika komen... aanpassen voor de Europese markt. Hier hebben we een ja. beetje koplampjes en dat soort dingen. Uh, volgend jaar al. En waarschijnlijk werkgelegenheid voor 50 man. Dan denk Goh, je, nou ja, oké, okay, 50 man, dit of dat. Maar ik vind het toch grappig dat er vanuit Amerika wordt gezegd... van in Tilboro, eh, aan, zitten wij aan een, het kanaal, ja. doen wij een... daar, uh, daar wordt gewoon... een, een Europees distributiecentrum uh, geopend van dat merk. Vind ik een leuk nieuwtje. Heb ik nog een nieuwtje? Als je nou toch uh, die uh, Lamborghini V10 wil hebben... Maar je kunt hem niet betalen omdat een Prius inderdaad dichterbij ligt. En je wil dan toch af en toe dat geluid hebben. We kwamen een jongen tegen op internet die het geluid van een V10 Lamborghini kan nadoen. En die gebruikte bij een platgeduwd uh, uh, uh, bierblikje. Ja? Nee. Dan moet je een speciaal kneepje zetten in het bierblik. En zijn stem. En dan, en dan klinkt het zo:. <lacht> Ze dus je kent zo'n beetje alle geluiden uit zijn hoofd. Dit is een stem in een bierblik. Geloof je nou? Nou, dat is een beetje blikken Lambo, denk ik. <laughs> maar wel wel leuk. Ik vind dat knap. Het knap. Dat is wel knap. Ja, vind ik ook, ja. ja. Dat, dat, dit, dit fragment komt uiteraard van onze producer Joran Lucas. Die, die, die doet s'nachts allerlei dingen op internet waarvan wij het niet weten. Maar die vindt dus dit soort filmpjes. Ja, dat staat op Facebook en op Twitter met uitleg hoe je het zelf kan proberen. En als u zelf inzendingen heeft over uw... Uh, hoe uw uh, buurjongen heel leuk uw uh, lader kan nadoen. Laat het ons weten. Of een prius. Absoluut, of een prius, ja. Hans, uh, nogmaals welkom. We, we want we kennen elkaar. Uh, uh, voormalig Tom van Spijker ben je tegenwoordig investeerder. Was al investeerder, projectontwikkelaar ooit geweest. Coureur. Race je nog steeds, of niet? Nog altijd. Nog altijd. Ik krijg nog altijd een race of uh, 15, 20 per jaar. Goh, en dat doe je niet onverdienstelijk. Want er was ooit volgens mij een, uh, een tijd dat je, dat je beroepscoureur wilde worden, toch? Nou, ik ben uh, in mijn eerste jaar ben ik beroepscoureur geweest. Uh, beroepscoureur, wat dat ook betekent als je voor Fort Nederland het Nederlands kampioenschap rijdt. Ja. Maar ik was inderdaad Heb uh, Ik heb het, ook het uh, een paar jaar later voor Mitsubishi het Nederlands kampioenschap gewonnen. Ik uh, ben toen uh, verder wat doorgegaan en uh, moest de keuze maken om uh, hand op te houden bij sponsors of, het, uh, of te studeren en mijn eigen geld te verdienen. Dat leek me achteraf iets makkelijker <laughs> dan bij sponsors op de soep staan en vragen wanneer meneer mag ik geld van u hebben. Ja. Maar ik rees sinds uh, 41 jaar. 41 jaar. Zeg maar, dan, dan aan mij even de kritische vraag. Uh, ik, ik weet dat je negen jaar ouder bent dan ik. Wordt het nou niet eens tijd om die race overal aan de, aan de, aan de wil te hangen? Nou, ik, ik heb altijd gezegd, ik stop als ik niet meer kan winnen. Oké. Okay. En ik win elk jaar nog een aantal races. <laughs> uh, dus ik kan ook jonge jongens... Kan ik en dat is niet omdat de race is omgekocht of nee, nee, nee, uh, gesaboteerd? Nee, nee, nee, echt tegen, tegen, tegen goede, goede snelle coureurs. Uh, en ik kan nog steeds van, van, de, van de jonge mannen winnen. Dus zolang okay. dat, uh, dat lukt, doe ik het. Ja. Als je niet meer kan winnen, als je veel gewonnen hebt en je kan niet meer winnen, ja, dan wordt het vervelend. Ja. En dan word je een soort Heintje uh, Davids die achteraan ja. blijft hangen. Maar dat ben ik zeker niet van plan. Okay. Ik vergeet niet, uh, uh, Fanjo werd nog wereldkampioen toen hij 53 was. Ja, maar. Dus het. Uh, het maar je wil 110. zeggen, maar want u huguenot is geen 53-kampioen. Het is A-geen 53, want ja. dat ben ik. En. en, en... <laughs> Er zit negen jaar tussen, dat weet ik nog wel Maar het is. Het is. Ja, oké. Okay. Uh, maar je Mijn kreet is nog altijd: Never Lift. Dus Net zolang we lift. dat kunnen volhouden, ja, gaan we door. betekent vol gas, overal doorheen. Ja. En Prius zou aan jou niet besteed zijn trouwens. Want dan ga je nou alleen maar maar ja, dan laten we zo... hem Even opbakken. de Prius met 620 pk zou dat ook liefde. kunnen. Met spinnende wielen en zo. Maar zolang die er niet is, nee. dat is dan wel interessant. Nee. Er zitten nee. zich weer een aantal luisteraars te Ja, dat denk ik ook, ja. ja. Het oh. leuke is, uh, Hans heeft echt bloed door de, door de uh, benzine, door de aderen. Uh, want je komt uit Bentveld in de buurt van Zandvoort. Je vader was circuitdirecteur van, van het circuit. Ja. Daar heb je ook leren rijden als jong jongetje ver voor de tijd. Ja, dat er, uh, dat je redt, bij uh, wel, met een leeftijd van negen jaar reed ik alleen. Daarvoor reed ik, uh, zat mijn vader ernaast. Maar vanaf negen jaar reed ik alleen. Dat was toen makkelijk. Want we hadden toen uh, een DAF 600. Voor een, had mijn vader voor een 25.000 kilometer test. En dat was natuurlijk eenvoudig. Twee pedaaltjes. Ja. Maar tot mijn achttiende. Ik hield het toen bij. Heb ik uh, 350 verschillende auto's gereden. Want mijn vader testte auto's voor allerlei bladen. Ja. Ja. Dus elke week stond er aan de auto voor de deur. En als hij dan naar het circuit ging om die auto te testen. Acceleratieproeven en remproeven doen. En dan ging ik vaak mee. En dan mocht hij ook wat... Een paar rondjes rijden of op de pedal rijden of wat dan ook, maar veel, veel geleerd in die tijd voordat ik, ver voordat ik mijn was had. Ja. Ik, ik kan mij, uh, je vader, nog herinneren, want ik heb hem ooit geïnterviewd begin tachtig jaren voor het nu al legendarische blad Autorensport. En die had, hij had een garage vol met banden, olieblikken uh, te leen of, of om te testen. Ik, ik weet niet of op hoge leeftijd heeft hij dat gedaan, hè? Ja, daar is je helemaal mee doorgegaan. Ja. En het waren vaak uh, combinatietests. Dus van een, van een automerk en dan had hij een oliemerk erbij. En dan mocht, uh, was de motor verzegeld. Mocht er 25.000 kilometer niet aan de motor gekomen worden, bleef de olie erin zitten. 25.000 kilometer lang. Dat is tegenwoordig niet zo'n probleem meer. Nee, nee, maar 30 ja. jaar geleden, 40 jaar geleden was dat wel ja. heel iets uitzonderlijks. En dan werd die olie werd, uh, geanalyseerd. En de motor werd uit elkaar gehaald. Werd er gekeken wat de slijtage was. En dan had dan de fabrikanten hadden daar dan een hoop aan. Ja, ja. Ja. Maar dat is toch een. De, v, v, v, v, vandaar naar waar je nu staat. Is toch een groot verschil. Nou. Op een gegeven moment is er toch ergens gezegd: van. Nou ja, dat circuit is leuk. Allemaal aardig, aardig. Maar ik moet er ook nog een keer geld gaan voor. Nee, ja, maar dat heb ik. Uh, bij mijn eerste raceactiviteiten uh, waren tijdens mijn studie. En uh, dat ging toen heel goed, want dat werd toen uh, door, door, door de fabriek betaald, dus dat was heel mooi. Want als student met 350 gulden in de maand, kwam je natuurlijk niet zo ver om in de autosport. Maar uh, dat ging dan goed, en ik had al heel jong tijdens uh, mijn studie mijn eerste eigen bedrijf, wat nog steeds bestaat. Hey. Dat was de, ja, een bedrijf in alarmsystemen. het bestaat nog steeds, in, in Leusden zit dat vlakbij PON. Uh, maar op een gegeven moment dacht ik, ja, toch maar studeren, ben afgestudeerd, ben gaan werken... Uh, was, uh, mijn eerste baan was uh, bezalen of makelaars. Ja. Daar heb ik een aantal jaar volgehouden Toen dacht ik... dit gaat voor mijn autosport niet genoeg opleveren. Nee, ik ga dit dus zelf, ik ben maar voor mezelf Maar begon. zelf begonnen, ook als projectontwikkelaar? Ja. Als projectontwikkelaar, en dat doe ik nog steeds. Dat doe je nog steeds. Ja, absoluut. Daarnaast ben je ook, daar kennen we je ook van... als topman van Spijker Cars, je, je op een gegeven moment. En daar weggegaan, hoe is dat nou gegaan precies? Is dat in, in onmin vertrokken met Nee, met ik, heb daar, ik ben daar uh, tien jaar bij betrokken geweest ja. uh, als aandeelhouder... Als en uh, op het laatst als uh, president commissaris, dus ook van, van Saap.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 Maar wij doen even niet meer mee. Maar dat is toch best lastig, want daarmee nek je eigenlijk zo'n bedrijf. He? Nou, uh, ik had al eerder was ik, was ik al van plan om op te stappen. Maar um, dat heb ik niet gedaan. Omdat er natuurlijk bij Saab werkte 3.500 mensen. Ja. Bij Spijker werkte mensen. Dus je zit een beetje tussen, tussen de, de wal en het schip zit je in. Op het moment dat je wegloopt als commissaris, dan geef je een signaal af... Ja toen Saab al was overleden, helaas, moet ik zeggen... Uh, ja, toen waren de signalen er al allemaal geweest. Ja. Dus toen kon er niet veel meer aan toegevoegd worden... in negatieve zin, ja. helaas. Ja. En dan toch zo je dan moet, moet je proberen op te trekken. Heeft, heeft Muller dan te lang vastgehouden aan het idee... dat hij toch nog wel vlot kon trekken? Nou, Victor is een, is een kanjer in het, in het uh, motiveren van investeerders... en het ophalen van geld. Maar een opportunist. Uh, nou, ik denk dat je, als je dit soort dingen wil doen... moet je ook een beetje opportunist zijn. Want anders, ben je, anders, anders red je het niet. Mm. Maar hij, hij neemt af en toe hele grote stappen. Uh, hij vertrouwt uh, af en toe te veel op zijn eigen kunnen... en vooral ook op de, de toezeggingen van derden. Ja. En uh, als er geen enkele reserve in zit... voor het geval dat één van die uh, kaartjes niet in het pulletje valt... Mm. Ja, dan heb je een groot probleem. Ja, en dat dan is, ben je, dat dan is dan ben je een gokker goed, goed beschouwd. Maar ja, geen opportunist, maar een gokker. Nou, soms, soms is dat wel gebeurd, ja. ja, ja Hoe is de verstandhouding nu met Meller? Nee, ik spreek hem nog regelmatig. Okay. En, uh, ja, ik sta er nu gelukkig uh, een stuk verder vanaf, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Het heeft me heel veel, heel veel stress gegeven en heel veel spanning. En ook toch wel, uh, uh, ik, ik voelde me echt, echt slecht tegenover de mensen... die we daar uh, in mijn ogen toch niet helemaal goed aan, uh, aan hun baan hebben kunnen, kunnen, kunnen houden. Maar ik moet zeggen, als ik nog steeds contact heb met mensen in Zweden... en dat gebeurt af en toe via Facebook en Twitter en dat soort dingen... en die zeggen, nee, nee, nee, we zijn heel blij. Jullie hebben het tenminste geprobeerd. Niemand anders wil, ja. heeft geprobeerd om ons te redden. Ja, dat is waar natuurlijk, ja. Is het echt dood nu? Want je hoort nog steeds verhalen dat er, dat er reanimatiepogentjes... vanuit China zouden kunnen komen voor Saab. Daar sta je in buiten, neem ik al maar op. Daar sta buiten. Uh, het enige wat ik weet is dat er uh, zou een deal zijn gedaan... met een Chinese Chine fabrikant die elektrische ja. auto's wil gaan maken op man, termijn... Ja. Uh, in, in de fabriek. Nee, Jungman is een andere deal. Jungman oh, is een, ja, deal. Ja, is een deal om de SSUV in, in, in, ja, ja, in China sorry. te gaan maken. Ja, ja. Maar ik moet zeggen, uh, ik, was, ik was niet zonder indruk van Jungman, laat ik het zo zeggen. Mm. Uh, er is een andere partij die zou met de fabriek, dus met, met de resten die de staat in handen kreeg in Zweden, mm. na het faillissement van, van Van Saab, daar zou een deal zijn gemaakt voor een fabrikant van elektrische auto's. Maar de auto is er nog niet. De ontwikkeling ja. is nauwelijks begonnen. Mm. Dus ja, voordat dat iets gaat opleveren, en we spraken net over hoeveel Nissan's er waren, verkocht. Ja. Dus het verhaal elektrische auto heeft een toekomst. Maar voordat daar volumes in zitten, yes. zijn we nog een aantal jaren okay. verder. Mag ik, ja. Ja. Ma mag ik, mag ik er ja. iets op zeggen? Dat kunnen we wel schudden. Maar goed, dit terzijde. <laughs> uh, de Zee, knak. De groeroe zelf. De knak. Nou, we gaan, dat wil ik net zeggen. we We zit over maar twee bestuursleden praten. van de Koninklijke Nederlandse Auto Club ja, aan tafel. Maar zullen we eerst nog even de nieuwe doestanden doen? Dan gaan we daarna we gaan even rijden. Ook stel ik voor. Dan gaan we daarna over klassiekers, over de motorrijtuigenbelasting. Op klassiekers praten, want er, is, er wordt druk uh, voor gelobbyd. Ja. Onder meer door Hans. Maar eerst rijden met de Porsche 911 Carrera 4S. Ook zo'n ja, leuke instapper. 120 op de snelweg met die Porsche Carrera 4S type 991. Dat is de fabrieksaanduiding. Vergeet het dan maar, want het is eigenlijk gewoon een 911. Alleen, ze willen daarmee aangeven dat dit de laatste ontwikkeling is in die hele serie die ooit begon in 1964 met de 901. Nou, die nieuwe 991 is er nu ook, zoals eigenlijk de afgelopen modellen in een 4S. Dat betekent vierwiel aangedreven met een snelle motor. Je hebt de gewone Carrera 4 en de Carrera 4S. Iets breder in de kont, daardoor ziet hij er net een beetje lekkerder uit. En hij heeft in plaats van een 3.4 een 3.8 6cilinder watergekoeld achterin. Deze heeft bijvoorbeeld, en dat is een gewone 4S, 400 pk. De vorige had 355, om u een beetje idee te geven. Nou... Merkt u die nieuwe 45 pk erbij? Nee, helemaal niets merk je ervan. Het is gewoon een bloedsnelle auto, dat was het al. Maar wat wel knap is, is dat dit eigenlijk een enorme rijende computer is. En naast het feit dat we nu in normaal rijden en niks aan de hand... zit er ook een Sport en een Sport Plus stand op. Verandert die gewoon in een raceauto. Klinkt het ook als een Formule 1 auto, is het ook zenuwachtig... maar nu rij ik er gewoon normaal mee. En dat zullen we uiteindelijk allemaal gewoon doen. Er zit wel een knopje op, om het een beetje te faken... dat je de uitlaat iets anders kan laten klinken. Dat is dit knopje. En dan gaat hij iets donkerder. En als we dan gas geven, dan gebeurt er dit. En dat is lekker klassiek. 9, 11, 6-cylinder Blair-ijzergeluid. hij denkt meteen, ah, meneer wil gaan racen. Dus hij gaat wat in racestand veel later overschakelen. En nu denkt hij, nee hoor, zijn testosteronstoot is geweest... We zitten weer lekker in de 7 en rij je 125, ook lekker. En als je dat nou gewoon doet, dus je consequent vasthoudt aan de maximum snelheden... hier in Nederland rij je in een auto waarvan iedereen weet dat je heel, heel, heel erg hard kunt. Namelijk 300, dat is een top. Maar als je dat gewoon niet doet, dan ben je eigenlijk een veel stoerder jongen. En rij je 120 en als je dan naar Parijs rijdt, hou je 1 op 11, 1 op 11,5. Met een 3,8 6 cilinder ja, met 400 pk. Veel leuker. Veel rustiger en veel comfortabeler. We zijn er onder de indruk, maar één ding niet zo. En dat denkt u vast: de prijs. Nou ja, dit kost zo'n auto waar zoveel engineering in zit. Zo'n reine computer kost dit gewoon. Hij mist een beetje karakter. Ik zei het al, vroeger probeerde een Porsche je op vol vermogen echt dood te maken. En dat doet hij niet meer. Ook niet in de super Sport Plus stand. Waar je vroeger een knop had: inderdaad, Sport Plus. Dat betekende instant death. Direct aan de, aan de paal genageld. En nu is dat overleven, maar dan wel heel snel. Nou, wel lekker hoor. En dat geluid, ja. heerlijk. Wat deed je nou? Ik, probeer, ik had geen bierblikje bij. Nee? Nee, ja. Dat geluid. Ja. Ja, ja. Maar ja. wel mooi, hoor. Ja, het is toevallig... toevallig uh, ik, ik moet zeggen, het, het blad wat ik wel eens maak... dat heeft mm -hmm. een Porsche-special op dit moment. En daar schrijft David Bakels ook in. Van, Vroeger had je ballen nodig om een Porsche te rijden... en tegenwoordig valt dat nogal mee... Ja, maar het is wel natuurlijk daar. Het is een hele lekkere reis Het is een zalig ding. Het gaat, het, het, het, en het enge is, je denkt daardoor ook die 4S, dat het alles kan. Ja. Dus je gaat ook bochten nemen op snelheden die voor een normaal mens niet meer verantwoord zijn, omdat het gewoon het plakt. Het kleeft ja, het, aan het asfalt. Ja. Tot het ja. uitbreekt, want het blijft gewoon toch een ijskast op rubber... die je door een bocht slingert en snel ja, heet. Een dat is al uit, uitbrekend en driftend die Prius voorbij in ieder geval. En die mag, die harde die mag nee, niet harder meer dan 80. A, a, nee, het mooiste man. is dat als je dan één keer je gas intrapt... dat die Prius-band ook meteen denkt, nou oké, okay, laat, laat maar dat elektrische... nee, dat is het toch niet. Dat hoort zo. Ja? Ik heb het, ja. We gaan over klassiekers praten, want ja. Ja, jij bent ook een groot klassieker fan. Hans, je hebt ook een aantal klassieke auto's, toch? Ik heb een aantal klassieke auto's, voornamelijk raceauto's. Maar uh, het gaat terug tot uh, 1928. Jeetje zeg. Een uh, mooie voorlopse Bentley. Mooi. Uh, een groene, zo'n blown Bentley? Uh, nou, geen blower, uh, want daar zijn er maar uh, 49 van gemaakt. Okay. Maar dit is wel een 4,5 liter. <laughs> maar Nee, maar ik hou van een heleboel verschillende soorten auto's. Yeah? Maar het moet iets apart zijn. Het moet snel zijn, het moet voor zijn periode snel zijn... en het moet er gewoon gaaf uitzien. Ja. Yeah. Nou, daar dus heb je een je... vrij grote garage nodig, toch? Nou, ik heb jarenlang mijn auto's overal verspreid gehad. En ik heb sinds een paar jaar heb ik in, uh, in mijn tuin een ding kunnen bijbouwen... Uh, waar ik mijn auto's bij elkaar heb. Dus uh, heel vaak als ik uh, aan een, na een dag werken duik ik mijn garage in... heb ik ook een mooie werkplaats. En dan ben ik met mijn auto's bezig. Ja. En dat is heerlijk. Ja. Ja. Wat, wat, wat heb je? Heb je een beetje een voorbeeld van de dingen... waar je echt warm van wordt als je binnenkomt. Um, nou ja, ik ben natuurlijk van oorsprong een Ferrari liefhebber, oprichter van de Ferrari-club in Nederland. En ik heb altijd uh, wel uh, één of twee Ferraris gehad. Maar ik heb altijd wel een project waar ik mee bezig ben. Uh, of met mijn Shelby Mustang, of met mijn Lotus Elite. Uh, uh, ja, die raceauto's moet je blijven onderhouden. En een paar van de auto's worden door derden gedaan, maar sommige auto's doe ik gewoon helemaal zelf. Helemaal zelf, alles. Ja. Techniek, techniek, je bent econoom. Ik heb ook een beetje werkgebouwkunde gestudeerd in Delft. Dus het is een beetje... Alles door elkaar heen. Maar ik dacht destijds... Dat is niet meer waar tegenwoordig. Maar ik dacht op een gegeven moment... Delft kan je niet genoeg geld verdienen. Jeroen van der Veer, waar ik samen heb gestudeerd op een gegeven moment... Die heeft een tegendeel bewezen. Want we verdienen veel meer dan wij als ontwikkelaars doen. Maar economie was op dat moment een hele interessante studie... Om te leren hoe je centjes moest maken. Maar nu snap ik ook... Jullie weerzin tegen die wegenbelasting want ja, anders dan nou, is, is uh, geen, geen eten meer. Nee, het is, het, is, is, is, uh, het is niet correct wat er gebeurt. Want er wordt gewoon heel simpel een belastingmaatregel... onder, het, uh, onder de noemer van, van milieu. Dat heeft natuurlijk allemaal niks met milieu te maken, de oude auto's. Want ze worden nagedoeg niet gebruikt. Nee. Er is een categorie waarvan je kan zeggen... dat is een vorm van misbruik. Uh, dat zijn de 190 diesel Mercedes die dan 30.000, 40.000 km per jaar rijden. Ja. Overigens is de uitstoot van beperkt. Maar het is wel een vorm van misbruik van die vrijstelling. Want die vrijstelling was daar niet voor bedoeld. Uh, nou hebben we binnen de knak uh, behoorlijk wat cijfers ter beschikking ook van CBS. En als we een hele simpele regel zouden maken. Benzineauto's 30 jaar ouder oude vrijgesteld en diesels 35 jaar in oude vrijgesteld. Dan blijven ja. er onder de vrijstelling vallen 3818 diesels en 202.000 benzineauto's op 8 miljoen. Ja, dus dus dat is helemaal niks. Diesel sowieso te verwaarlozen. dus dat is totaal te verwaarlozen. 200.000 auto's vind ik nog wel. 200.000 auto's, auto's, maar auto's, die rijden gemiddeld 500 200. tot 2000 ja, dat kilometer per jaar. Dat is waar. En, uh, Dus dat levert ook qua belasting, uh, nagenoeg niks op, want de meeste auto's worden geschorst gedurende de winter. Ja. Dus laten ze nou een hele simpele regelstelling in plaats van de 25 30 jaar nu. Benzine, 30 en 35, en 35 jaar benzine. 35 jaar diesel. En verder niks. Geen 30 en 60 dagen kaarten nee, waar 80 nee, ambtenaren nee, voor nodig moeilijk, zijn. Dus en controlesystemen. Het kost niks. Het levert nog wat extra geld op en de milieueffecten zijn bereikt. En Dat en... is waar jullie, Koninklijke Nederlandse Automobielclub... zich sterk voor maakt. 63.000 reacties op onze petitie. Ja. Wij steunen dat. Dat dacht cool. ik. Ja. Leuk is, 5 januari hebben we Frans Wekers. Dat is de staatssecretaris van Financiën die over dit hele leerstuk gaat. Oh, die hebben we hier in de uitzending. Ja, in ja. de uitzending. En die, die rijdt trouwens met een Peugeot 504, dus die moet... Ik hoop niet dat het voor hem het een diesel is, ook maar dat die moet... <laughs> Hoe we dan opgenomen. Nee, de dus 504 uh, ja. cabio dat waren geen diesels. Nee, nee daar waren we echt het ook in. Op. We gaan het hierbij laten, het zit, zit erop, Hans. Ja, maar Schat we waar? hebben een hoop behandeld. Dat is wel waar. Nog een half oh. minuutje, we gaan uh, volgende week verklappen dat we Vincent Everts hebben. Die heeft een Nissan Leaf, een van de 46.000 mensen met een Nissan Leaf. Hij doet even een blikje naar. Ja. Tot die tijd verwijzen we naar onze site trots.nl/slash autoshow. Facebook, Twitter kunt ons liken en volgen. Vragen en opmerkingen kunt u sturen. En uh, e mails naar autoshow.nl. Rest nu een fijn weekend te wensen. Straks collega's van Opium. Maar nu eerst het NOS-journaal met Lieselotte Thomas. Wij en... Tot onderweg. Radio 1. Het NOS-journaal. In Newtown in Connecticut kan elk moment een persconferentie beginnen... over de schietpartij in een basisschool. Mogelijk wordt dan meer duidelijk over wat er is gebeurd. De dader, een man van 20, schoot op de school gisteren 26 mensen dood. Daarna pleegde hij waarschijnlijk zelfmoord. Voordat hij naar de school ging, zou hij thuis zijn moeder al hebben gedood. Over het motief van de man is niets bekend. Bij de voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela... die sinds een week in het ziekenhuis ligt met een longontsteking... zijn galstenen verwijderd. De operatie is succesvol verlopen, heeft de Zuid-Afrikaanse regering bekendgemaakt. De 94-jarige Mandela kampt al geruime tijd met een slechte gezondheid. Nadat hij vorige week zaterdag in het ziekenhuis was opgenomen... bleef het enige tijd onduidelijk wat hij mankeerde. En in Moskou zijn vier belangrijke Russische oppositieleiders gearresteerd. Ze werden opgepakt toen ze op weg waren naar een demonstratie tegen president Poetin. De autoriteiten hadden voor die betoging geen toestemming gegeven. De demonstratie zelf verloopt rustig. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de avond. Hans Smit. Goedemiddag, op je medaar vooral op Radio 1. Eh, tot half vijf kunst en cultuur live vanuit de Amstel van Carré in Amsterdam. Het zaagsel ligt hier op de gangen. De dieren voor het kerstcircus zijn in aantocht. Het wordt echt kerst hoor. Wat gaan we zo doen vanmiddag? Eh, straks Ellen Pieters over haar theatersolo Shirley Valentine. Bert Vuijsje, die breekt een lans voor het Nederlands Jazz Archief. Alle drie de zusters uit de drie zusters van Tjechhoff, die zijn hier... Tenzij ze per ongeluk alsnog naar Moskou zijn vertrokken. Dolf Jansen in de virtuele vitrine. Michiel Borstlap in de bus. En straks hier aan tafel minister van cultuur Jet Bussemaker. En er is live muziek van Coco Jones. Coco, Jones en haar band straks meer. Een Kamermeerderheid wil dat de regering de filmindustrie in Nederland gaat helpen. Steeds meer producenten die maken hun films in landen als België en Hongarije... omdat het daar goedkoper is door belastingvoordeel. Nederland moet ook zo'n zogenaamde tax-shelter krijgen... vinden regeringspartijen VVDH, VVD en PVDA. Hé, hey, VVD, dat is een samenvoeging van twee partijen. Ik bedoel, dus VVD en PVDA aangevuld met D66. Ze roepen de ministers kamp van economische zaken... en bussenmaker van cultuur op daar werk van te maken. En die laatste die is hier zo meteen te gast, zoals ik... Net als zei. maar nu aan de telefoon, filmregisseur en producent Ate de Jong. Meneer de Jong, goedemiddag. Hallo. Hallo. Ja, de, de, uw film Het Bombardement met uh, Jan Smit die gaat aanstaande dinsdag in première. En ja, gaat die, dinsdag in première en donderdag gaat hij uh, in, draaien, in de bioscoop. De bioscoop. Die, die is grotendeels in België en Hongarije gemaakt, hè? Dat klopt absoluut. Hij is voor een heel groot deel in België in de afwerking uh, heeft hij plaatsgevonden. En ook een deel van de opname. En in Hongarije een heel groot deel van de opname. Ja, en waarom bent u daarnaar uitgeweken? Nou, voor een, voor een heel belangrijk deel. De, ab, absoluut De allereerste reden was financieel. Mm -hmm. Want in zowel België als Hongarije heb je een belastingmaatregel. Ja. En om het heel eenvoudig te zeggen, als je 100 euro uitgeeft in uh, België kost het je als producent 75 euro. Ja. En als je in 100 euro in Nederland uitgeeft, kost het je 100 euro. Ja, dat is dan toch wel weer mooi, uh, mooi meegenomen. Ja, nee, ja. Dus, dus je maakt een deel van je budget krijg je rond... door in een land te draaien waar je een uh, belastingmaatregel hebt. Ja. En, overigens... en overigens is het ook zo ja. Van, ja? Nee, nee, van... Als, de als de je die 100... 100 euro trouwens in Nederland uitgeeft... dan uh, haalt de belasting daar zeker 26 à 27 euro belasting uit terug, hoor. Ja, kortom... Dus het uh... Is, uh, een, een, een, het is dus ook voordelig nog. Ja, een, een, een film, uh, onvriendelijk klimaat, zou je dus kunnen zeggen... dat dat in Nederland uh, momenteel heerst? Nou, onvriendelijk zou ik niet zeggen. Ik zou zeggen onverschillig. Hmm. Uh, onvriendelijk is, is, gaat uit van een negatief iets. En ik geloof niet dat men tegen de Nederlandse film... Nee, is. dat, dat is denk maar. ik echt niet. Maar ik denk dat men onverschillig is. Ja, en is het, ook, is het kwalitatief ook beter in het buitenland... Nou, het is beter aan het worden steeds. Om het maar heel eenvoudig te zeggen... in Hongarije hebben wij een heel groot deel van het bombardement gedaan. En ik denk dat we dat in Nederland niet meer met die kwaliteit zouden kunnen doen... omdat die afkalving van de kwaliteit al een jaar of vijf, zes bezig is. Ja. Dus, dus heel veel van de beroepen die we vroeger hadden en die goed gedaan werden... Ja, die zijn er niet meer. Die mensen zijn andere banen gaan uh, vervullen. En waar hebben we het dan over? Wat voor soort beroepen bedoel je? Nou, uh, er zijn twee hele makkelijke voorbeelden. Eerst is bijvoorbeeld decorbouw. He, er worden wel decors gebouwd, maar niet zoveel meer. Dus hele speciale decors die heel specifiek moeten worden voor een heel specifiek doel. Bijvoorbeeld huizen die in elkaar gestort zijn. Ja. Uh, dat kunnen we niet meer. En het geluid, het geluid in het buitenland wordt veel beter afgewerkt dan in Nederland, omdat er heel veel meer apparatuur in het buitenland geïnvesteerd is. En omdat betere mensen doen. Bijvoorbeeld Bombardement is de geluidsafwerking gedaan mm -hmm. door de man die Batman gedaan heeft, de ja. Dark Knight uh, Rises. Ja, ja, ja. Nou, dat is een, een, een soort talent wat in Nederland uh, langzaam weggecijpeld is. En heeft dat ook met het, uh, het Nederlandse filmklimaat te maken? Absoluut. Ja? Absoluut. Om, omdat als je een goede industrie draaiende wil houden... dan moet je een hele brede industrie hebben. Dan moet je veel verschillende films maken kan je niet steunen op één of twee echte uh, hits. Mm -hmm. En uh, daar moeten wij steeds meer naartoe. We gaan steeds meer goedkopere films maken. Dus de production value, de kwaliteitsmensen die je daarvoor nodig hebt... die, die kunnen eigenlijk niet meer betaald worden. Ja, ja, dus ja. verdwijnen ze steeds meer naar het buitenland. Ja. U denkt, denkt u dat als er, als er niks gebeurt, dus stel nou dat het niet uh, lukt... om die tech shelter hier ook van de grond te krijgen... gaat er dan meer producenten als uzelf... en gaat u zelf ook meer films voortaan in het buitenland draaien? Uh, de, ja, de, de realiteit is dat dat dan gaat gebeuren. Ja, hmm. absoluut. Ja. Hoe erg het ook is, maar er gaat een groot deel. Bijvoorbeeld, het bombardement, bombardement heeft een budget van, nou, zeg maar even voor het gemak, 4,5 miljoen euro. Ja. Nou, de helft daarvan is in het buitenland uitgegeven. En dat had voor een groot deel ook gewoon in Nederland uitgegeven kunnen zijn. Ja, dat loopt de Nederlandse schatkist dan mooi mis. Straks hier aan tafel, minister van Cultuur Jet Bussenmaker. Heeft u haar, nu kan het, nu iets te zeggen wat we straks even door kunnen geven? Nou, ik hoop dat ze, dat ze inziet dat het geen uh, slechte zaak is. Dat het een hele goede zaak is om in die Nederlandse films te investeren. Omdat ze er eigenlijk ook nog voordelen aan hebben. Dat het cultuur is wat uh, naar voren komt. Yeah. En dat het Nederland in het buitenland ook sterker maakt. Goed, we geven het door. Ik wens u dinsdag een mooie première met het bombardement. Dankjewel. Goed, dankjewel. Haten de jongens dat? Ja. Opium's culturele nieuwsoverzicht. De medewerkers van de Nederlandse uitgever van het boek 50 Tintengrijs Grijs... die krijgen een veel vettere bonus dan hun Amerikaanse collega's. Eerder deze week werd bekend dat het Amerikaanse Random House... aan ieder personeelslid 5000 dollar geeft... omdat het pikante SM-boek zo ontzettend goed verkoopt. Hoeveel de medewerkers van Prometheus? want daar hebben we het over of die Nederlandse uitgever precies krijgen... dat wil directeur My Spijkers niet zeggen. Wel dat het meer is dan 5000 dollar. Nou ja, precies bedrag ga ik niet op in... maar uh, het is heel wat meer dan... Uh... ...de medewerkers van Random House uh, zullen ontvangen. Ja, wij zijn ook wel met wat uh, minder mensen, dus dat kan dan ook. Ja, een fijne kerst alvast gewenst. Random House heeft, ja, 5000 medewerkers. Prometheus is inderdaad wat kleiner met 20, dus dat bedrag dat kan dan toch lekker oplopen. Het succes van 50 20 Grijs gaat overigens onverminderd door. In Nederland zijn reeds 1,7 miljoen exemplaren verkocht. En nog bezet de sextrilogie trilogie de eerste, derde en vijfde plek van de bestsellerlijst. Met de PC-Hoofdprijs heeft schrijver AFT Van der Heijden zijn vierde grote prijs op rij gewonnen. Eerder won hij de Liberis en de NS Publieksprijs voor zijn boek Tonio... en kreeg hij de Constantijn Huigensprijs voor zijn hele oeuvre. Tonio is een requiemroman over de dood van Van der Heijden's zoon. Volgens de jury van de PC-Hoofdprijs bestaan zijn boeken eigenlijk uit één werk. Uit het een groeit het ander en soms is een nieuw boek nodig om een vorig boek te begrijpen. Voor de schrijver kwam de prijs zeer onverwacht. Um, niet verwacht, niet gehoopt. Ik zit daar niet naar te hunkeren. Dat heeft ook te maken natuurlijk met dat ik nooit het gevoel heb dat mijn werk is afgerond. Dat ben ik wel even kwijt geweest. Uh, toen Tonio ons ontviel, toen dacht ik, nou ja, dan heeft schrijven dus ook geen zin meer. En dat viel alleszins mee. Van Heide verdient 60.000 euro met de PC-hoofdprijs. De ruil rond de emigratie van Gérard Depardieu naar België... neemt steeds heftigere vorm aan. Zelfs de premier van Frankrijk heeft zich uitgelaten... over het vertrek van de grote Franse acteur... die een zogenaamde belastingbelg wordt. Hij vertrekt naar Nechens, vlak over de grens. Oftewel, Depardieu verlaat Frankrijk... om het belastingtarief van 75% in zijn vaderland te ontlopen. Premier Jean-Marc Ayol niet weten deze stap zielig te vinden minablee toen hem er in het Frans naar gevraagd werd. Qu'est-ce que vous avez pensé du départ de Gérard Depardieu en Belgique? Je trouve ça je trouve ça assez minable si vous voulez deb. Je pense que payer un impôt ik wil je zeggen, het is een acte van solidariteit, een acte patriotisme. Ja, de Franse premier Herro die zegt dat het betalen van belasting een daad van solidariteit en patriotisme is. Dat zal best, maar Gérard Depardieu gaat liever naar België, waar hij maar 50% inkomstenbelasting hoeft te betalen. In plaats van die 75%. En dat scheelt toch een slok op een borrel op een geschat vermogen van 85 miljoen. De recensies voor de film The Hobbit zijn zeer gemiddeld te noemen. Veel drie-sterrenwerk, zullen we maar zeggen. De Hobbit is de proloog bij de In de Band van de Ring films. En is dus ook gebaseerd op een boek van, van Tolkien. Er komen in totaal drie Hobbit films, wat best knap is van regisseur Peter Jackson omdat het boek De Hobbit maar uit 310 bladzijden bestaat. Wat een hobbit precies is, dat probeerde Diederik van Vleuten ooit uit te leggen aan Erik van Muiswinkel. in hun programma Mannen met Vaste Lasten. Frodo, dat is een hobbit. Dat is ongeveer 1,53 meter van ja, een beestje. Het is, beetje, het is geen beestje, het is een nee. hobbit. de meter van een mens. Nee, het is geen mens, het is een hobbit. 1,53 meter van een het is ook geen dwerg. Oh, ze zijn zo hoog, ze hebben krullend. Het is ook geen kabaketje. Ze zijn zo hoog, ze hebben krullend. Het is geen lilliputten. Een beetje dik, een beetje bruin, ja. zo'n beetje. Dat is gewoon zo een laaf. Ook oh, geen laaf. Ja. Dus Erik, een hobbit is een hobbit. Ja. Een hobbit is een hobbit. Ja, hè hey, hey. En die kunnen dus niet door een waterkraan. Nee. Dit is zover het Opium Nieuwsoverzicht. Dit is Opium. BNN-radiopresentator Luc Ikink heeft de Philip Bloemendal prijs gewonnen. Dat is een prijs voor talentvolle presentatoren die goed met taal omgaan en is vernoemd. Die prijs dus naar de man met Slans meest nostalgische stemgeluid, Philip Bloemendaal. De jury bestond uit Radio radiocorrivé Frits Pits, columniste Afblad Kostjes... RTL Nieuwsvrouw Suzanne Bosman en Radio 1-journaalpresentator Tim Overdiek. Donderdag reikte comedian Raoul Heertje de prijs uit... in het Hilversumse Instituut voor Beeld en Geluid. En opium was erbij. Als de oogst gunstig op Aruba en Curaçao wordt verkocht... vinden de duizend inwoners van het paradijsachtige maar arme eiland Sint Eustatius... In de zoete patatten een goede boterhammel. De winnaar van de Philip Bloemendaalprijs 2012 is geworden. Luc Iking. Hoe was dit voor jullie? Luc Iking, winnaar van de Philip Bloemendaalprijs 2012. Wat moeten presentatoren vooral niet doen? Uh, iemand na gaan doen. Dat is altijd heel vervelend. Ja, maar jij een... doet toch wel eens typetjes? Ja, type, nou, ik doe niet zo heel veel typetjes, maar ik doe altijd dan, dan ben ik een typetje die eigenlijk ben ik mezelf in de, met de stem van mezelf in de huid van iemand anders. Een beetje moeilijk uitgelegd, maar ik kan niet dat Dat mag wel. Ja, dat mag wel, ja, ja, ja dat mag wel. Ik ben Aafrand Korsties. ik ben columnist voor de Volkskrant en voor allerlei bladen en tijdschriften. Wat vind jij nou ontzettend vervelend aan uh, presentatoren? Nou, wat het moeilijk is bij presenteren is om, het, om uh, zeg maar, uh, leuk en joviaal te zijn zonder een popio-pitoontje aan te slaan. En ik vind uh, het held soms wel erg snel over naar het popio-pitoontje en daar kan ik niet tegen. Noem eens een voorbeeld. Bij wie denk je echt... Oh, oh. Ja, dat vind ik niet aardig. Nee, dat, nou, ik vind iedereen die bij Pont werkt heel irritant. Dat kan ik wel gewoon zeggen. Susanne Bosman, nieuwslezer voor RTL. Als een nieuwslezer fouten maakt, komen er dan meteen taalfouten? Komen er dan meteen boze mails binnen? Ja, het is wel, er zijn sowieso mensen die heel erg puritein zijn. En nu had je bijvoorbeeld voetbalwedstrijden worden afgelast. En dan valt er in de spreektaal, hoor je wel eens we de wedstrijden af in plaats van gelasten. Nou, meteen komen er mails. Maar ik ben altijd blij als mensen ons alert houden. Tim Overdiek, presentator van het Radio 1 Journaal. Waar kunt u zich aan kapot ergeren bij presentatoren? Uh, nou, ik denk uh, een doodzonde waar ik uh, die ik zelf ook regelmatig maak, is natuurlijk als je niet luistert. Als je niet goed luistert naar de persoon die, die, die tegen je aan het spreken is, dan, dan bega je de grote doodzonde. En ik betrap mezelf er ook altijd weer op dat het toch een keer gebeurt. Is het wel eens gigantisch misgegaan dat u een vervolgvraag stelde die eigenlijk kant nog wel raakte? Nou, het, het gebeurt natuurlijk wel eens een keer. Ik ben wel heel erg openhartig. Uh, dat je op een gegeven moment een vraag stelt die al beantwoord is. Nou, dat is natuurlijk... Maar ja, dus je je een lunch. Is het wel eens gigantisch misgegaan dat u een vervolgvraag stelde die eigenlijk kant nog wel raakte? Vast, vast, vast. Ik stelde nu twee keer dezelfde vraag. Uh, ja, ik luister niet, ik luister naar mezelf. Maar ik stel nu niet de vraag natuurlijk. Ik probeer mijn verhaal te verkopen. Ja, ja. Goed gesprek. Ja. Oké, okay, dat was het. Ja, een openhartige team over die in gesprek met Laura Kors. Ze deelde het podium met Bobby Don't Worry Be Happy McVarren... trad op met The Wicked Jazz Sounds. Dokken Studio Nam. binnen drie dagen haar debuutalbum No Man's Land op. Het resultaat een cd vol zelfgeschreven alternatieve rhythm and blues liedjes... want dat is hoe ze haar muziek omschrijft. We gaan luisteren naar haar eerste nummer hier bij Opium Coco Jones. of the things we'll say You'll be blaming me for not acting who you want me to be Coco Jones en haar band met uh, Golden Cage worden straks nog twee nummers van haar. Ze speelde al uh, Prinses Maxima, Rita Verdonk in het uh, tv-programma Kopspijkers. Dat is alweer lang geleden, zeg. Ah, drijf, is lang is... geleden, ja. ja. Ja, je hoort de stem al. Uh, ze kroop ook in de huid van Blonde Greet en de zangeres zonder naam in de musical. En nu kruipt actrice Ellen Peters in de huid van een uh, uitgebluste huisvrouw... in de solo-voorstelling uh, Shirley <laughs> Valentine. Ja, is er, je lacht nou, maar dat is, dat is, is, klopt het niet? Nee, dat klopt helemaal. Ja, ja hoor, ja, ja. een uitgebluste huisvrouw. Ja, want, ja. En het is voor jou de eerste keer dat je solo op het toneel staat? Ja ja, um, ja. Dat lijkt mij uh, dat je dan iets moet overwinnen. Of in ieder geval dat je misschien een duwtje moet krijgen van iemand. Nou, ja nou zeker wat overwinnen. Ja, want ik vond het doodeng. Ik, uh, ik uh, heb gesprekken gevoerd met, uh, met mijn uh, agent. Hans Kik. En die zei van... Ja, maar doe het nou. Probeer het nou eens gewoon. Je moet ook weer een beetje groeien in je vak. Je moet ook weer wat bijleren. Had, je moet had ook hij het gevoel weer... dat je stilstaat? Nou, dat niet echt. Maar ja, je moet toch een beetje in beweging blijven mm -hmm. hè, in dit vak. Je kan niet uh, helemaal uh, op je lauweren gaan rusten. Dus... Uh, en toen dacht ik, nou, dat vind ik eigenlijk wel heel spannend. Dus toen hebben we het maar gedaan. Maar had je dan ook meteen voor ogen dat je dit wilde doen? Deze ja. rol, of, Ja? Ja, dat is wel, ja. Want ik kende dit stuk al. Ik heb jaren geleden ooit eens de film gezien. En daar was ik, uh, ja, diep door geraakt eigenlijk. Ik vind dat kleine leed, hè, van zo'n vrouw, zo'n huisvrouw die... Uh, ja, die een beetje in het slop uh, huwelijk uh, zit. Nou ja, dat vond ik heel mooi. Ik bedoel, de, de grote helden... die zijn natuurlijk altijd wel leuk en aardig... maar ik vind de kleine helden altijd zo leuk. Dus uh, geen Anna Karenina voor jou, maar gewoon nee, lekker... de gewoon lekkere, een, lekkere een, een, een, een vrouw met een uitgeblust huwelijk, ja. <laughs> ja. Nou ja, ze zit niet helemaal bij de pakken neer... want ze, nee. ze, ze, ze onderneemt wel degelijk wat. Ze springt er wel ja. uit. Nou ja, en daarom zeg ik ook... dat, dat maakt haar voor mij tot een heldin omdat ze gewoon toch het heft in eigen handen neemt. Mm -hmm. En dat is best moeilijk voor heel veel mensen. Ja, sommige mensen hebben niet het karakter ervoor... of, of zijn in situaties verzeild waarin ze dat niet kunnen. En als ze dan toch iets doen... Dat vind ik dan wel heel moedig eigenlijk. Ja, denken, dus van, Straks gaan we het hebben over drie zusters van het Nationaal Toneel. Drie zusters die graag naar Moskou gaan. willen, willen maar, maar niet gaan. gaan. Kijk, en Shirley, die gaat, die wel. gaat wel. Die gaat naar... naar Griekenland. Ja, naar Griekenland. Wat, wat, wat, wat wil ze daar? Waarom wil ze zo graag uh, weg uit haar nou... leven, haar keurslijf? Of... Ja, zij heeft altijd een soort droom gehad. Hè? Uh, uh, haar droom was reisleidster worden. Dus zo hoog de avond was het niet. Maar goed, dat was voor haar haar droom. En dat is er nooit van gekomen. Ze heeft altijd voor mensen gezorgd en uh, voor alles, voor iedereen gedaan... maar nooit echt voor zichzelf. En op een gegeven moment zit ze in een, uh, op een punt in haar leven dat ze denkt... nee, nu of nooit. Nu moet ik het doen. Nu mm -hmm. moet ik naar Griekenland, nu moet ik gaan reizen. Nu moet ik iets van de wereld gaan zien, anders komt het er nooit meer van. En dat doet ze dan ook. Nou, dat vind ik dus heel goed van haar. Ja. Was er een vertaling voor voorhanden? Ja, Gert Thijs heeft het vertaald... Mm. En uh, uh, Brunkuit en ik hebben, Bruunkuitse regisseur ja. hebben het een beetje verwerkt naar het nu. Hè, het, is, het, is een iets, het heeft iets van uh, uh, deze tijd. Wel. Ja, ja, ik zeg even vertaling, want Anne Wil Blankens heeft het ook ooit. Uh, ja, die heeft het ook gedaan. Heb je dat gezien toen ook? Ja, niet? dit heb ik gezien. Ja, dat ja. vond ik fantastisch ja. natuurlijk. Ja. Ja. Wat, wat, wat, he, wat neem je mee van zo'n voorstelling, van, van zo'n interpretatie? Nou, wat ik bijvoorbeeld zo goed aan Anne Wil vond dat ze zo de rust nam. Dat heb ik helemaal niet, dus daar kon ik wel veel van leren. Ik denk van, oh ja, dat is wel heel knap van, hoe ze die rust neemt. En dat, uh, Want, ja. Waarom heb jij dat niet dan? Nou, ik heb gewoon peper in mijn reet. Ik, ik heb gewoon je geen rust. Je door, ja. ja. Ik dus, dus, en, dus zijn ik er technieken voor, over... dat je dan zegt 21, 22? Uh, of... Nou, nee, je moet jezelf even dwingen te denken van... Uh, uh, even je Ellen Pieters opzij zetten... en even bedenken wat die vrouw in de keukentje staat te Aha. doen. En dan moet je even tot rust komen. Maar dat is, Anne Wilf was daar fantastisch in... Zijn dat ook dus, de aanwijzingen die Bruin jou dan ook geeft? Zit El, Ellen Pieters even in de keuken of apart in ieder geval? Aan de nou, kant? nee, nee, nee. Hij is altijd heel praktisch. Maar ja. uh, dat zijn dingen die ik gewoon gezien heb van, van een actrice. En dan denk ik denk van, oh, dat bewonder ik wel. Dat vind ik wel mooi. Ja, wie en dan bewonder jij dat. bijvoorbeeld? Als actrice? Ja. Nou ja, Anne Wil bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. ja. Uh, het is verhertaald ver her, naar, naar het hedendaags. Laten ja, een we een naar beetje, het fragment. Ja. De geluidskwaliteit is niet zo heel erg goed. Maar laten we even naar een fragment uit de voorstelling gaan luisteren. Ja. Zoals ik al tegen jullie zei, we hebben het niet hier, hier niet over logica, we hebben het hier over het huwelijk. Het huwelijk, dat is net het Midden-Oosten. Er is geen oplossing voor. Ja. Ja. Je vlikt een beetje de dingen. Je geeft wat aan de ene kant, je neemt wat aan de andere. Je hoopt de pleuris te boven te komen, iedere keer dat die uitbreekt. Maar ja, meestal hou je je koest. Je respecteert de avondklok en hoopt dat het staart en het vuren nog maar lang mag duren. Ja. Je zit een beetje verkrampt te luisteren. Ja, omdat het geluid is. <laughs> ja. Maar hoe is het om jezelf zo terug te, terug te horen? Oh, ik vind het altijd vreselijk om dingen van mezelf terug te zien of te horen. Hm. Ja, ja, dat is altijd. Dan zit ik alleen maar te denken van oh ja, ja dat is een beetje gemaakt. En dat is een beetje, dus dat is, ja. Ik kan daar niet ontspannen naar luisteren. Ja, zeg maar. Want dit waar, waar we nu naar luisteren, dat is afkomstig van een dvd. Ja. Niet, dat, niet dat de voorstelling ja. al op DVD is uitgebracht, maar een soort werk. Ja, een, een werk voor, DVD. Voor ja. Want, want wat, wat doe je daar dan mee? Nou, uh, met deze DVD heb ik nog weinig gedaan. Ik ben eigenlijk nu meer bezig met... Uh, tenminste, in het begin was ik dat... om in de zaal gewoon te kijken hoe het publiek reageerde. Want dat vond ik heel raar om alleen te spelen. Je, mm -hmm. hebt, geen, je hebt geen collega's. Dus ja. je kan ook helemaal niet testen hoe iets valt... of hoe, uh, hoe iets werkt. Je hebt alleen maar de regisseur. Dus voor mij, de eerste keer bij het publiek... was gewoon een totale verrassing. Van, oh, dat vinden ze leuk. Of, uh, god, dat werkt helemaal niet. Of... En dat was voor mij heel erg hard werk in het begin. Aha. Zeker de eerste vijf try-outs wel hoor. Ja, en wat zijn dan dingen uh, waarvan je denkt dat werkt wel en het blijkt niet te werken? Is, daar, is dat uh, is even dat aan denken. Te geven? Nou, wat ik, ik kan het ook omdraaien, de dingen die ik bijvoorbeeld heel nonchalant weggooide in het spelen, dus een zinnetje tussendoor, dat pakte mensen dan ineens heel goed op. Mm -hmm. En dan dacht ik: van, oh. Nou ja, zeg, en dat had ik helemaal niet verwacht, weet je wel, dat soort dingetjes, ja. kleine dingetjes. Ja. Ik, ik noemde net al die typetjes in de inleidingen die je gespeeld ja, hebt. Ja. Heb je daar bij het spelen van zo'n rol? Want je, je zet sommige dingen neer met een, met een behoorlijk accent. Heb, ja. heb je daar ook nog baat bij, dat je, dat je die achtergrond hebt? Nou nee, eerder een beetje last van. Want mensen zeggen altijd van uh, ja, ja het wordt, wordt het nu weer een typetje. En ik denk, nou ja, een typetje, wat, jeetje wel, wat, wat versta je eronder? Dus ik heb er meer een klein beetje last van soms... dat mensen met een soort bevooroordeeldheid gaan kijken ook... van, uh, oh, eens even kijken wat voor typetjes er nou van gaat maken. Ja. En dan dat, ik het, uh, uh, dan dat ik er geen last van heb. En voor mezelf maakt het niet uit. Ik bedoel, kijk, als je, als je iemand nadoet of imiteert... dat is gewoon een heel ander iets dan een, ja. een rol spelen. Dat ja. is voor mij, ja, ja. Is, is dat, duidelijk. Is dat overigens een, een, een helemaal een afgesloten hoofdstuk... of doe, doe je dat nog wel? Ik doe het nog wel eens, hoor. Ik heb uh, voor heb ik laatst Karo Emerald gedaan met een liedje. Oh, ja. Nou, dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Maar het is gewoon iets heel anders. Hmm. Je doet het er als het ware nog naast. Nee, <laughs> ja, nou, laat ze het niet horen. <laughs> maar ja. een beetje wel, ja. ja, ja. En, en die, die vorige hele Vrije productie met uh, de zangeres zonder naam. Ja. Waar, je, waar je echt als uh, nou, Mary Silva zelf uh, het, het stalende middelpunt was. <laughs> ja. is, is dat... Nog iets wat een vervolg krijgt, komt dat nog terug? Of? Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee. nee, het was inderdaad wel raar, want de echte fans van Meri die dachten ook echt dat ik Meri Servaas uh, was. Dus dat was wel een beetje gek soms. Ja, ja, ja. dan moest ik nou aflopen in de foyer. Maar ik ben dus... Ellen. Ja, dat <laughs> was heel vreemd. Ja. ja, goed. Hey, Shirley Valentine volop te zien uh, in, in het uh, theater. Even kijken hoor. Uh, vanavond naar Etelleur volgende week in Veghel en vrijdag 28 december in Oosterhout. Kickproductions.nl. Daar staat de hele lijst. Heb je nog een, een toevallig een culturele tip nog aan het? Ja, ja, ja, Nog even snel. ja, ik heb er drie. Braw, namelijk ja. uh, Coco Chanel van Trudy de Jong. Oh ja, uh, Monique Hendricks met he? oxytocine. Uh, oxy en Kitty Couard met parels van poëzie. Allemaal vrouwen die alleen door het land toeren. Dus ik dacht solidariteit. Ik ga ze even noemen. <laughs> Goed, ontzettend bedankt Ellen Pieters. Uh, tot zo voor dit eerste half uur van uh, Opium op deze 15e december. Uh, straks het nieuws dan. Minister van Cultuur Jet Bussenmaker hier aan tafel. Wat zijn haar plannen voor de cultuursector? En waar kijkt en luistert Bussenmaker zelf naar? Uh, en ook schrijven de actrices Ariane Sluter, Annick Vijver en Katja Herbers bij ons aan. Die spelen in De Drie Zusters. We hadden het er al over het toneelstuk van Anton Tjech of bij het Nationale Toneel. En we gaan luisteren wat uh, Dolf Jans in de virtuele vitrine heeft uitgekozen. En meer muziek van Coco Jones. Dat en meer straks naar het journaal. Van drie uur. Tot straks. Hey, super. Dankjewel.